NOS nieuws van 9 uur. Het NOS-journaal Golfstaat Oman neemt 10 gevangenen uit Guantanamo Bay over van de Amerikanen. Vertrekkend president Obama heeft dat met Oman vlak voor zijn afscheid afgesproken. Voor die aantrad beloofde Obama dat hij Guantanamo, waar terreurverdachten zitten opgesloten, zou sluiten. Dat is niet gelukt. En nu probeert hij zoveel mogelijk gevangenen over te plaatsen. Er zitten nog 45 mensen vast. Het LAX doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Het Landelijk Actiecomité Scholieren, bekend van de klachtenlijn bij de eindexamens, zegt dat het er geen vertrouwen in heeft dat de bestaande partijen de achteruitgang in het onderwijs kunnen stoppen. Het LAX wil onder meer de verplichte rekentoets afschaffen en de basisbeurs opnieuw invoeren. Bij een vliegtuigongeluk in Kyrgyzije zijn zeker 32 mensen omgekomen. Gevreesd wordt dat het aantal nog stijgt. Een vrachtvliegtuig van de Turkse maatschappij ACT stortte in de buurt van de hoofdstad Bishkek neer op een aantal huizen. 17 slachtoffers waren inzittenden van de Boeing 747, de anderen woonden in de huizen die werd ge werden geraakt. Waarschijnlijk heeft het slechte weer een rol gespeeld bij het vliegtuigongeluk in Kyrgyzije. De verhouding tussen de allerrijksten en de allerarmsten in de wereld wordt steeds gever, zegt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib. De acht rijkste mannen in de wereld bezitten evenveel geld als de 3,6 miljard armste mensen. De cijfers staan in een rapport van de organisatie dat vlak voor de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos verschijnt.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 Het is een normale ochtendspits. De files beginnen alweer wat op te lossen. Ik noem de files in de Randstad met een vertraging van meer dan 15 minuten. Dat is de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en Koude 6 kilometer staat een auto in brand. De reisrook is dicht. De meeste vertraging vanochtend op de A4 Den Haag Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade 11 kilometer. kwartier vertraging. Na een ongeluk is de reisrook dicht. Richting Den Haag staat tussen Rudolf Aansveen en Zoete Rijndijk 7 kilometer. A27 Breda richting Utrecht. Wij knopen nu net een 9 kilometer. En de A27 Almere richting Utrecht. Tussen Almere Hout en Eemnes nog 8 kilometer. Dat was een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Verderop tussen Beeldhoven en Knoppen Lunette 5 kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijschok is dicht. Een ongeluk op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Soesterberg en Knopenrijnsweert 5 kilometer. En op de A208 Haarlem richting Velzen. Tussen Haarlem en de aansluiting met de A22, 4 kilometer. Ruim drie kwartier vertraging vanwege tunneldocering bij de Velzer Tunnel. Tot zover de verkeersinfo. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja!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 Een dansende met Sander en Albert Young door de studio. Ja, best gezellig. Jullie kunnen samen ook best goed dansen hoor. Jawel, jawel. We cooking on tree burners en uh, I got my mind made up. Zodat we gaan schakelen naar de Jovenis in de Corfers Sporthal. Want daar vriend vandaag het uh, schoolbasketbaltoernooi uh, plaats. En we hopen dat hij al de winnaars weet naar deze plaat van Shalomar.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 Vierde werd de uh, Oranje School en de vijfde is uh, voor de Arnishad Bij de jongens uh, ging de sportiviteitsprijs naar de Arnishad De tweede Maria School, de derde ONS, de uh, vierde Duinroos en de vijfde Nicolaas. En dat zijn de uitslagen op. De grote beker is gewonnen door, moet ik even kijken, door de, weer door de ONS, maar minder.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 Dat, er zijn ook bij de sportiviteitsprijzen zijn er zelfs vier gevallen en dat, dat zie je zelden of nooit. Maar er werd af en toe behoorlijk ruw, uh, ja het het wel rugby eigenlijk. Hoewel rugby erg sportief is, dat hadden ik niet En dat viel mij eigenlijk op. Dat is, uh, vond, vond ik, uh, daar moeten eigenlijk de, de docenten LO moeten daar uh, aan gaan werken vind ik.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 Daar kan je vergif op Oké, okay. hartstikke <laughs> goed snel. Hoor. Geniet nog even lekker na daar Joop en dankjewel. Ja, we gaan de in doen nu. Oké, okay, succes. Dank je. Ja, dankjewel. Hoi. Dankjewel.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 Fris, weer een mooi basketbaltoernooi in de Korver Sporthal. En erachteraan rijden we onder meer deze van Simveld in de Summer on You. Maar, Hebben we nog een... Ja? Ik zou niet blij zijn als ik vijfde zou worden in de sportiviteitsprijs. Nee, dan, nee, dan, nee. Dan nee, dan nee, nee. <laughs> okay. nee, maar dan speel je meestal wel sportief, hè? Die anderen die speelden een beetje rugby, hoorden we. Dus ja... Uh, ja.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 Wie in januari wil tennissen, krijgt zelfs 50% korting op een uur baanhuur. Oké, okay, dus uh, Centerparks dicht. Maar niet helemaal. Niet helemaal, nee. <lacht> maar dan kan ik er ook niet zitten. Hè. Ik kreeg van de week een uh, melding uh, op mijn telefoon. En dat is tegenwoordig, dan ben je in de studio van CFM. Zit jij bij CFM? Krijg je dan uh, op, je, uh, op je telefoon en zeg ja, daar zit ik. En van de week uh, zat ik op Centerparks volgens mijn telefoon. Nou zit ik daar wel vlakbij in de buurt. Dus ja... Uh, ik begrijp wel dat hij zich vergist had hoor. Oh, waar ben je al met Een dichter zetten, Albert-Jan. Ja. Dus Zeg je leeftijd maar, het mag. De man achter de knop heeft de mag het luisteren, kijkers. <laughs> het mag, je mag je leeftijd zetten. Hij krijgt zeggen. Al allerlei sympathieën. Ja toch wel, en, toch wel. Gestuurd, <laughs> de Dirty Old Man, de single van The de Three Degrees. Inmiddels uh, half vier. Houd pen en papier bij de hand, want dan komt hij weer aan, hè? Heer Vos.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 dan wel een uh, groot uh, uh, open haard gebeuren. Morgenochtend vanaf 9 uur, New Year's Surf... bij de watersportvereniging Zandvoort. Deelname is 20 euro, maar ik bent natuurlijk ook van harte welkom... om te gewoon komen kijken. en De locatie, Boulevard Paulusloot bij paal 67.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 You don't wanna go to work, work, work, work, work, work, work Let my body do work, work, work, work, work, work, work We can walk from home, oh, oh, We can walk from home, oh, oh, Let's put it in a motion I'ma give you a promotion I'll make it feel like a vacation. Turn the bed into an ocean We don't need nobody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 All I'm for me, oh, yeah. put it work like my time She she riding like a 63, Ooh, uh. I'ma buy a new cylinder. let her ride in the forest with oh. me, oh she the babe. I'm her boo, and she down to break the rules, ride it down, she gon' go, I'm gon' do, she finesse, I pipe up, she take that, put it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 Klikspaan, bedankt. Hier is Yves Berensen.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 Als ik het goed heb, komt deze uit 1986. de hoorde de Club en rumors. Ja, 9 minuten voor 4 uur, CFM. We zijn er 24 uur per dag op radio, tv, maar ook op internet. We leveren het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM. We www de laatste nieuwtjes via onze website www.zfmsconfort.nl Is hier Adele, haar nieuwe single-heids Water Under the Bridge If you're not the one for me